6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De daders van de aanslag op de marathon in Boston... waren oorspronkelijk van plan om een aanslag te plegen op 4 juli... de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft hoofdverdachte Joger Shananev gezegd. De bom waaraan hij en zijn broer werkten was eerder klaar dan gepland... en daarom besloten ze hun aanslag eerder te plegen. De Amerikaanse regering ziet bewapening van de opstandelingen in Syrië... als een serieuze optie... Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegel gezegd. Het is voor het eerst dat in Washington openlijk wordt gesproken... over de mogelijkheid de opstandelingen te bewapenen. De Amerikanen waren daar altijd tegen... uit vrees dat de wapens in handen vallen van radicaal-islamitische groepen. President Obama heeft in een reactie op Hegel gezegd... dat zijn regering inderdaad alle opties openhoudt. Robert M. gaat in voorlopige cassatie... tegen de straf van 19 jaar cel en TBS... die het gerechtshof hem vorige week oplegde... Zijn advocaten hebben meer tijd nodig om het arrest te bestuderen... maar omdat ze dan de beroepstermijn dreigen te overschrijden... hebben ze besloten alvast in cassatie te gaan. Dat kan later worden ingetrokken. Robert M. is veroordeeld voor misbruik van tientallen kinderen. Het plan van dertien coffeeshops in Maastricht... om zondag wiet te verkopen aan buitenlanders... krijgt navolging van andere Limburgse coffeeshops. Onder meer in Roermond, Sittard en Venray... koffie shops zondag hun deuren voor drugstoeristen... Aanleiding is een uitspraak van de rechter. Die oordeelde vorige week dat burgemeester Hoes van Maastricht... een koffieshop die wiet aan buitenlanders verkocht, niet had mogen sluiten. Limburgse koffieshophouders voelen zich gesteund door die uitspraak. Zo'n 19.000 mensen hebben woensdag en gisteren rondgekeken... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ze stonden uren in de rij om de kerk te bekijken... waar dinsdag koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. De kerk is nu weer dicht en wordt klaargemaakt voor de dodenherdenking morgen. Het weer, geregeld zon, maar in het Zuidoosten en Oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 3 mei, goedemorgen. Koffieshops in Limburg, u hoort dat net, gaan weer wiet verkopen aan buitenlandse klanten. Spreken zo over met een koffieshop-eigenaar. En ook met burgemeester Hoes van Maastricht. Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie pensioenrapporteur voor de Tweede Kamer, Pieter Omtzigt... maakt zich zorgen over de Europese pensioenregels. Ik spreek hem ook straks. De Europese Commissie komt later vanochtend met een prognose... voor de Europese economie. En het lijkt een somber verhaal te worden. De regionale omroepen in het noorden van het land... gaan de sirenes van de hulpdiensten uitzenden via hun frequenties. De Duitse overheid heeft na bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog Amsterdam erkend als ghetto. Vervolgingslachtoffers vinden dat een belangrijke overwinning. U hoort straks waarom. En Mark Robin Visser kijkt vanochtend ook alvast vooruit op 4 en 5 mei. Mark Robin, niet één, maar twee herdenkingen zijn uh, morgen. En ik heb een afspraak met iemand met een heel bijzondere hobby. Daar gaan wij van horen. Mark Robin Visser is in Den Helder. Dus vanochtend in het Radio 1 Journaal ook muziek. De hele ochtend. Om te beginnen van... Uh, ja, hoes maar even lekker uit, Mark Robin. Kom straks bij je terug. Muziek dus. Om te beginnen van Of Monsters and Men. Packed my things and ran Far away from all the trouble I accosted with my two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 Sleep until oh. the over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Voor het eerst wordt er in Washington openlijk gesproken over het bewapenen van Syrische opstandelingen. Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, zegt alle opties open te willen houden. Tijdens een persconferentie gaf hij ondubbelzinnig antwoord op een vraag van een journalist. So we are constantly evaluating. constant think Ik denk dat de president het een paar dagen in zijn persconferentie over de options. Natuurlijk doen we do. Dus so De administratie is oppositie tot de rebels. Yes, dat is wel een volmondig ja op de vraag of bewapenen van de rebellen een serieuze optie is. Maar dan wel in goed overleg met alle internationale partners. President Obama is op dit moment in Mexico. en reageerde tijdens een persconferentie bevestigend op de uitlatingen van Hegel. As we've seen evidence of further bloodshed, potential use of chemical weapons inside of Syria. Uh, what I've said is is that we're going to look at all options. Alle opties worden dus opengehouden, zeker nu er meer bewijs is voor verder bloedvergieten en het gebruik van chemische wapens. Obama deed zijn uitspraken nagenoeg tegelijkertijd met weer een nieuw bloedbad in Syrië. In en rond het dorp Baida zouden tenminste 50 doden zijn gevallen na een aanval van Assad-gezinde milities. De meeste slachtoffers zouden zijn geëxecuteerd. Voor 5 euro konden ze naar binnen, de enthousiastelingen die een glimp wilden opvangen van het interieur van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En dat hadden ze er graag voor over. Bijna 19.000 mensen hebben de afgelopen twee dagen de stoelen bewonderd waarop de Nieuwe Koning en Koningin zaten. Paul Mostert, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk, kijkt tevreden terug op al die belangstelling. Toen de mensen de kerk in kwamen zag je echt denk ik, bij 99% van de mensen één groot A. En uh, duizenden foto's per, uh, per tien minuten werden er, denk ik, genomen. En het was uh, ja, een hele vrolijke sfeer ook. Ik denk dat mensen het heel erg mooi vonden, heel erg leuk vonden om op die plek te zijn. Ik denk dat mensen zich echt even deelgenoot voelden van de sfeer, dat was, dat was wat we wilden. Ja, het was wel heel erg druk, maar volgens dat was nou ook weer niet een bezoekersrecord. Als je echt heel ver de geschiedenisboeken ingaat, dan is het wel eens drukker geweest. Maar het is in ieder geval een recent record. Um, ik weet al, als je echt naar de 19e eeuw gaat, dus heel erg lang geleden... Toen heeft de kerk in een paar dagen wel eens 30.000 mensen getrokken. En dat was ook na een inhuldiging, die van 1898, voor koning Wilhelmina. Maar in recente tijd is dit absoluut een record. Grote belangstelling was er vooral ook voor het toneel van de inhuldiging van de koning Willem-Alexander. En op datzelfde podium lag burgemeester Van der Laan van Amsterdam een SMSje Esche voor... dat hij kreeg van een zeer dankbare koning. Heel veel dank voor alles, in hoofdletters en met veel aantroeptekens. Amsterdam heeft ons een onvergetelijke dag gegeven... De samenwerking was perfect. Het smaakt naar meer. Met weer veel uitroeptekens. Uh, Hartelijk goed, ween Premier Rutte huldigde in de kerk zeven mensen... die nauw betrokken waren bij de organisatie van de feestdag. Ze kregen een speciale inhuldigingsmedaille. Duizenden andere vrijwilligers zullen die trouwens ook nog krijgen. En om tien uur gisteravond ging de kerk dan dicht. Wordt dan nu klaargemaakt voor de dodenherdenking... komende zaterdag, 4 mei. En daar zal dan ook koning Willem-Alexander bij aanwezig zijn. Het plan van 13 coffeeshops in Maastricht... om zondag wiet aan buitenlanders te verkopen... krijgt navolging in andere Limburgse steden. Coffeeshops en onder meer Roermond. Sittard en Venray openen die dag ook de deuren voor drugstoeristen. U hoort Peter Hendricks, coffeeshophouder in Sittard en Roermond. Uh, ik sluit me aan bij het uh, initiatief van uh, Maastricht. Uh, ik denk dat het uh, nou inderdaad het is om te zeggen... dat uh, in Limburg het roer om moet... Op de maand dat, uh, dat Maastricht nou zegt van nou uh, tot Iran niet verder... Uh, denk ik dat, uh, dat je Maastricht daar niet alleen in moet laten staan. Aanleiding voor het verkopen van wiet en drugstoeristen is een uitspraak van de rechter vorige week oordeelde dat burgemeester Hoes van Maastricht koffieshop Easy Going niet had mogen sluiten. Coffeeshops voelen zich nu gesterkt door de uitspraak van de rechter en besluiten net als easy Going dan toch softdrugs aan buitenlanders te gaan verkopen. Burgemeester Hoes heeft al aangekondigd dat hij gaat ingrijpen... als de koffieshops vasthouden aan hun plan. Het betekent natuurlijk toch dat iemand willens en wetens de wet aan het overtreden is. Niet voor één keer en ook niet een keer per ongeluk... maar heel bewust om weer nieuwe jurisprudentie, zoals het heet, uit te lokken. Ja, dat kan ik gewoon als burgemeester niet tolereren. Het is niet bekend wat burgemeesters in andere Limburgse gemeenten doen. Coffeeshops en de gemeenten liggen sinds de invoering van de wietpas met elkaar overhoop. Volgens de coffeeshops slaat de huidige aanpak de plank volledig mis. Handel in wiet zou zijn verplaatst naar de straat. En zoals gezegd, later deze uitzending spreek ik ook met de burgemeester van Maastricht, Onno Hoest, die u net al even hoorde te blik in de kranten. Alle kranten hebben een andere opening. Trouw bijvoorbeeld opent met barrières voor artsen onderzocht. De kop boven het artikel. Gevluchte medici zouden gemakkelijker hier hun vak moeten kunnen uitoefenen. Dat denkt althans minister Schippers van Volksgezondheid. En ze gaat daarom grondig onderzoeken of de procedure die de artsen moeten doorlopen... Weer om weer aan de slag te kunnen in de gezondheidszorg niet nodeloos ingewikkeld is. Volkskrant opent met de explosieve vraag om zware zorg. De bezuinigingen op de AWBZ werkt averechts volgens de krant. En deskundigen vrezen dat artsen de toestand van patiënten ernstiger gaan inschatten... zodat die dan toch in aanmerking blijven komen voor betaalde langdurige zorg. AD meldt dat het bellen met 0,900 nummers goedkoper wordt. Maximaal 1 euro extra op het normale beltarief. Bedrijven mogen voor helpdesk-telefoontjes dan straks nog maximaal die 1 euro per gesprek extra aan kosten vragen. Naast de reguliere beltarieven. En de Telegraaf heeft een uh, aparte opening. Russen dringen aan aan de grens. Met nucleaire kruisraketten bewapende Russische bommenwerpers. Die vliegen steeds vaker tot aan de grens van het NAVO-territorium. En daarboven staat een fotootje van een Russische Tupolev TU-95H. En nog opvallende foto voor op het Algemeen Dagblad. Een enorme badeend in de haven van Hongkong. Het is een uh, Nederlands fabrikaat. En de badeend is maar liefst 16,5 meter hoog. Van 6 tot half 10 het ROS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. En Finn hoort u Through the Years. Ga ik naar Mark Robin Visser. Die is in Den Helder vanochtend alweer vroeg met een prachtig uitzicht. Of niet? Ja, sorry hoor Marcel van het hoesje net. Dat kwam, dat ja, je ging, was kwam nog gewoon eruit, in uitzending. Ja. ja, spijt me. Dat kan ja, toch nee, gebeuren. Dat is heel, maar, ja, maar dat is helemaal niet netjes. Is helemaal niet netjes. <laughs> het is toch ook nog fris, gevoeg. hè, zochtens vroeg. <laughs> <Ja>. <laughs> het is, het is uh, lekker fris. Het is lekker, de zon komt heel mooi op in Den Helder, het wordt vast een mooie dag vandaag. Ik zie het aan de lucht, aan de prachtige kleuren roze die daar allemaal uh, oplichten. Roze en oranje. Um, wat gaan we doen vandaag? Ja, Den Helder is uh, wat dat betreft leuk om nu te zijn in verband met doodherdenking morgen, omdat ze hier niet één maar, uh, maar liefst twee herdenkingen hebben. Ik dacht, nou dat is dubbel op, daar gaan we heen. Um, een algemene herdenking uh, in de stad. En dan ook nog een speciale herdenking op het uh, marinecomplex hier... voor de gevallenen gevallene, uh, van de onderzeeërs in de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we straks uh, uitgebreid naar kijken. Het is natuurlijk ook de eerste dode herdenking, ook de eerste acte... de présence, denk ik, van onze nieuwe koning, Willem-Alexander. Uh, en ik heb gehoord, maar ja goed, ik weet natuurlijk niet of het waar is... dat uh, prinses Beatrix er ook niet bij zal zijn morgen. Dat is op zich natuurlijk toch wel... Nou, opvallend. Ja. Um, zeker als je bedenkt dat vroeger toen uh, Beatrix begon, 33 jaar geleden, dat uh, prinses Juliana en prins Bernhard daar gewoon achteraan liepen. Dus wat zou er aan de hand zijn? Weten we niet. Maar ik heb wel, en dat is wel leuk, even uh, een historisch fragment van die herdenking, 33 jaar geleden. De eerste keer dat toen dus koningin Beatrix uh, daarbij was. Laten we even luisteren. Opnieuw is de Dam in Amsterdam het middelpunt geweest van de jaarlijkse dodenherdenking. Voor het eerst gingen koningin Beatrix en prins Klaus het Nederlandse volk voor in de hulde aan hen die met name in de jaren van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten in de strijd tegen de Duitse overheersing. Een strijd die vijf lange jaren duurde. Na afloop van de kransleggingen, ook door prinses Juliana en prins Bernhard... defileerden langs het monument onder andere de Canadezen... die ter gelegenheid van ons bevrijdingsfeest naar Nederland waren uitgenodigd. Zij lieten in 1945 alleen al in ons land bijna 6000 doden achter... waarvan er ongeveer 3500 rusten op de erebegraafplaats in Groesbeek. Ja, dat was 4 mei 1980. De eerste keer dat koningin Beatrix, toenmalige koningin acte de présence gaf en morgen is het dus aan Willem-Alexander. Hoe gaan ze dat hier in Den Helder doen? Uh, we gaan straks naar het marinecomplex. Maar uh, zoals ik uh, eerder vanochtend al aankondigde... voordat ik in mijn hoesbui belandde... <lacht> is dat ik eerst nog een afspraak heb met een bewoner hier in Den Helder... met een wel heel bijzondere en misschien ook wel een tikje merkwaardige hobby. Ik mag straks om half zeven bij hem aanbellen en dan... Hoort u daar meer over? Ik nou, het zo maar even doen. Ja, laten we ja. dit maar doen. Ik ben zeer benieuwd. Marco van Visser. Ik zal niet meer hoesten. Vanochtend hoest meer. in Den Helden. Ach, joh, dat geeft <lacht> toch niks? Hoest. Lekker als dat moet. Marco van Visser, dus in Den Helden. We volgen hem vanochtend. Straks om 11 uur dan komen de algemene voorjaarsvoorspellingen van de Europese economie, van de Europese Commissie. En omdat veel landen het voorlopig niet van de binnenlandse consumptie moeten hebben, proberen ze succesvol te zijn in de export. En dat geldt ook voor Griekenland. Op zoek naar het gat in de exportmarkt begonnen twee zusters aan de productie van verse slakken. Meer dan 70% van die slakken op hun biologische boerderij exporteren ze naar Europese landen. Een succes dus. En onze correspondent Connie Keese ging op bezoek bij deze slakkenzusters uurtje rijden van Athene. I didn't know that snails also sleep. Yes, they, they do. I mean according to the temperatures if it's really hot or if it's very cold. They have to protect themselves and that's why. hier de, de velden waar de slakken worden geteeld. Dat zijn er zo'n 15.000. al zie je ze nu niet, want ze zitten onder de groene bladeren. En volgens uh, Maria Vlachou, een van de twee eigenaars van Verrijkers, uh, slapen ze nu. These leaves, I mean these plants are to, in order to, to feed them, this is their food maar het is ook de bescherming van de zon. Het is een voedsel, maar het is ook uh, de bescherming tegen de zon... want hier kan het, zeker in de zomer, behoorlijk uh, heet worden. Hoe lang duurt het nou voordat deze slakken klaar zijn voor productie en voor export? Het uh, takes een jaar. Dus so in een jaar zijn ze klaar om be te worden. Houdt Maria zich uh, vooral met de uh, verkoop en de export van de slakken bezig? Haar zuster Panagiotta geeft informatiebijeenkomsten voor toekomstige slakkentelers. Panagiotta de zuster van Maria. En wat mij opvalt is dat zij voortdurend waarschuwt aan de mensen dat het moeilijk werk is. We krijgen elke week zo'n 50, 60 mensen die uh, interesse tonen. En daarom houden we ook die bijeenkomsten. Maar eigenlijk de waarheid is dat 1 op de 100 maar aan het werk gaat beginnen. in Daarom hebben we ook nu 168 boeren die met ons samenwerken en niet duizend. Want we willen die mensen hebben die geduld hebben, die begrijpen dat het een is, dat het een bedrijf voeren is en dat het niet altijd makkelijk is. Een uh, jong echtpaar uit uh, noord griekenland die is gekomen voor de bijeenkomst en zegt... ...we willen eigenlijk wel ons eigen bedrijf. We hebben een stuk land en we hebben geld om te investeren. Dus... We willen het proberen. kan niet de en kan die. Een ouder echtbaan met hun dochter zijn alle twee met pensioen, maar de dochter is werkloos. Ik vraag haar: zie je jezelf werken op het land? Nou, zegt ze, dat is een goede vraag, want ik weet het echt niet. Wij komen uit Athene, we zijn echte stadsmensen, dus ik, heb, ik weet echt niet of ik dit zou kunnen. Uh it's not easy but nothing it is, is in uh, in this life. Uh, Niet is makkelijk in dit leven. We should start with ourselves. Maar in ieder geval uh, voor deze twee zusters ziet de toekomst en rooskleurig uit. <laughs> you need to be very patient, but I think we are because we are dealing with a very small and very slow animal. Of course we we try to do our best. Wij hoorde u van onze correspondent in Athene over slakken. Ging die, u hoorde het, kon maakten. Gemeente Vorden, heeft dat gisteren gehoord, zal op 4 mei geen Duitse oorlogsslachtoffers herdenken. De reden is de aankondiging van twee groepen demonstranten om die herdenking bij te gaan wonen. Burgemeester Aalderink vreest dat die groep van in totaal 50 man de herdenking kan verstoren. Een van die groepen is de AFVN. Die zegt op te komen voor verzetstrijders. De voorman, Ren van Kasberg, is blij met het besluit van de gemeente om de herdenking aan te passen. Ik vind het een wijs besluit. En, uh, alleen de argumenten die hij gebruikt, daar ben ik niet zo heel blij mee. Want? Uh, hij gebruikt eigenlijk uh, dat uh, de AFVN, dus onze organisatie, uh, ja, uit zou zijn op waanordelijkheden. En op uh, deze manier zou die. Uh, de zaak uh, hebben uh, laten uh, stoppen. Hij is bang voor escalatie. Ja, en dat vinden we jammer, want we hadden het liever op inhoud gehad. En, uh, want ja. ja, waarschijnlijk krijg je dit volgend jaar weer terug. Burgemeester, de tijd is er nog niet voor. Misschien over één of twee generaties, maar u bent te vroeg. Als hij dit toch had doorgezet, waren er dan wanhoorlijkheden gekomen? Vanuit onze kant niet, want we hebben gisteren nog overleg gehad met de gemeente Vorden. Met ook de beleidsambtenaren en zo, we hebben ze steeds aangegeven. We willen het waardig doen en demonstreren was voor ons eigenlijk gewoon een soort stille tocht geweest. We hadden misschien wat folders uitgedeeld aan de mensen die misschien van plan waren... om bij die graven langs te gaan van de weermacht. En misschien om ze te vragen om het toch niet te doen. Maar verder hadden we er geen dwang of druk op gezet. Dus we vinden het eigenlijk een, ja, voor hem een makkelijk argument om er vanaf te zijn. Maar op die 4e mei gaat u dan bijvoorbeeld ook weer folders uitdelen? Nee, dat zijn we niet van plan. Maar wel meelopen? Ja, wij herdenken, maar dat zou ik ook anders in mijn eigen stad doen. Dus voor deze keer doe ik dat hier voor. En ook even te zien van hoe is de sfeer hier. En we hebben ook aangekondigd, joh, uh, misschien ontbreekt het wat aan voorlichting. En dat gebeurt op school of veel te weinig. Maar we gaan er echt niet uh, mensen lastig vallen. Met herdenken, herdenken doe je waardig. En dat doe je eigenlijk met zo weinig mogelijk praten omdat u eerder aangaf van nou, als mensen langs die Duitse graven gaan lopen... dan zullen we ze wel waarschuwen wat ze aan het doen zijn. Ja, maar we hopen gewoon dat door deze discussie ook meer en meer ideeën... en, en, en ja, ook wat meer afstand naar de weermacht zou gebeuren. Want ja, je moet niet in het kader van verzoening de weermacht gaan herdenken. Dat is uh, fout. Dus wij zijn gewoon een heel beschaafd publiek. Uh, voor mij is dit een zwarte dag. Uh, dat heb ik denk ik ook aangegeven. Maar... Het 4-5 mei-comité en ook de gemeente hebben altijd gezegd... de waardigheid van hun herdenking staat voorop. En dan moet je soms andere dingen aan de kant zetten. Meneer Alderink, u noemde het een zwarte dag. Uh, kunt u dat eens uitleggen waarom u voor die term koos? Ja, nou kijk, als bestuurder heb je toch het idee dat als je een democratisch besluit neemt... Uh, met, een, met een grote meerderheid, uh, dat dat dan ook... Uh, Mensen zich voegen naar zo'n besluitvorming. Weet u ook wat die groep van 50 man precies van plan is op 4 mei? Nee, dat weten we niet. Als je dat wist en als je zou kunnen zeggen: ik kan een groep van 50 mensen kan ik, zeg maar, goed, goed in de hand houden. om eens even zo te zeggen: ja, dan was het allemaal duidelijk geweest. Maar je weet dat niet. Er zijn Nederlandse mensen en Duitse mensen. En, en ja, als daar 50 mensen zijn en er zou iets gebeuren. dan is de kans op escalatie groot. En het is niet aan de orde om op een dode herdenking een demonstratie te houden. Vorig jaar kwam er een rechtszaak uit deze situatie: dat u langs de Duitse Graaf wilde lopen. Uiteindelijk heeft u die gewonnen in hoger beroep. Wat was voor u het belang om die Duitse Graaf te betrekken bij de 4-Mei-herdenking? Dat was niet uh, ons belang. Uh, wij zijn gast van het 4-5-Mei-comité Vorden. We hebben daarnaar gekeken we hebben de raad daar een uitspraak over gevraagd. En uh, zij vonden de, dat een, uh, het idee was, kwam uit Vorden. En vorig jaar is ook bewezen dat 400, uh, 495 van de 500 mensen vonden dat het tijd was om er langs te lopen. En dat betekent dat de burgemeester Aaldering volgend jaar opnieuw zal proberen... om op een waardige manier de Duitse graven te betrekken bij de 4 mei herdenking. We hoorden een verslag van Matthijs Holtrop. Het NLS Radio 1 journaal. Sport. Finale van de Europa League gaat tussen Benfica en Chelsea. Portugezen waren op eigen veld te sterk voor het Turkse Fenerbahçe en die kamp. Geen Ola John bij Benfica, hij was geschorst, maar wel Dirk Kuyt bij Veenabadje. Maar Benfica scoort al snel, 1-0 door Gaetan. En zo is die 1-0-voorsprong die Veenabadje meenam uit de wedstrijd in Istanbul al snel weggepoetst, na 9 minuten namelijk. En Veenabadje werd in de beginfase overlopen en kwam wel geteld één keer in de buurt van het Portugese doel. Er werd een buitenspelgeval over het hoofd gezien. En een hensbal van Garay werd wel gezien door de matige scheidsrechter Lanois uit Frankrijk. Dirk Uit mocht de penalty nemen. 1-1. En op dat moment was Vener Batsje richting de finale 15 mei in Amsterdam. Maar toen was er Oscar Cardoso, de speler van Benfica de spits. De uitstekende spits. Die maakte 2-1 en 3-1. En ondanks het feit dat de oud twente speler toch nog in het veld kwam bij Fenerbahce... konden de, de Turken niets meer aan die 3-1-nederlaag doen... en gaat Benfica naar de finale 15 mei in Amsterdam. En in die finale staat Benfica dan op Chelsea... dat op eigen veld met het Zwitserse FC Basel afrekende Frank Willard. Basel maakt het nog even spannend. In de extra tijd van de eerste helft scoorde Salah... en dan had het nog één doelpunt nodig om de finale te halen in Amsterdam... Maar het eerste kwartier na rust was helemaal voor Chelsea. In de 49ste minuut een goal van Torres. En drie minuten later een goal van Moses. En weer een paar minuten later een schitterende treffer van David Lewis. Van 25 meter een bal in de kruising gekruld. En vanaf dat moment weet Chelsea dat het die ene prijs kan pakken... die het tot nu toe nog nooit won, de Europa League. Motorcoureur Jasper Iwema verschijnt dit weekend aan de start van de Grand Prix in het Spaanse Geras. Bijna twee weken geleden crashte Iwema zwaar in Texas. En liep daarbij een behoorlijke hersenschudding op. Na veel rust rijdt hij vandaag de eerste vrije training op het circuit. Afhankelijk daarvan besluit hij of hij ook echt de wedstrijd gaat rijden. Uiteindelijk heb ik wel een heel team omheen. Die, die waarschijnlijk wel, mocht het echt niet gaan, invloed daarop hebben en bij mij, tegen mij zeggen van Jasper je kunt veel... We willen, maar uiteindelijk uh, is dit niet verantwoord naar jezelf toe en niet naar anderen toe. Dus, deels ligt het bal aan mij en deels zal dat voor mij besloten worden. En de Nederlandse squashvrouwen hebben op de Europese kampioenschappen voor landenteams in Amsterdam de halve finales bereikt. Oranje haalde de laatste vier door in de laatste groepswedstrijd België te verslaan. Om de finale te bereiken moet vandaag dan met Ierland worden afgerekend. Mannen spelen een niveau lager, maar er zijn nog één overwinning verwijderd van promotie naar de hoogste divisie. Door een zege op Oostenrijk staat Oranje in de halve finales. En ook de mannen krijgen vandaag te maken met collega's uit Ierland. En straks, na half zeven, dan hoort u dat Franse ouders het beter doen dan de rest. Het opvoeden van kinderen. U hoort straks hun geheim. Dit is Radio 1. Nu is het half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. De Daders van de aanslag op de marathon in Boston... waren oorspronkelijk van plan om een aanslag te plegen op 4 juli... de Amerikaanse Nationale Feestdag. Dat heeft hoofdverdachte Joghat Tsarnaev gezegd.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 De politie denkt dat die koper wilde stelen en dat er kortsluiting is ontstaan. Waarna de brand zou zijn uitgebroken. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dat is het belangrijkste nieuws. Het lijkt op het begin van het Radio 1 Journaal, maar dat is het niet. Uh, u hoort straks de schermer Bas Verwijlen. Hij heeft de draad weer opgepakt na zijn teleurstellend optreden... op de Olympische Spelen in Londen. Onder meer uh, zo dadelijk over 1 minuut 15 na de reclame. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw filestress uit de weg...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 Opgroeien in een weeshuis, leven onder een streng regime. Wat hier ongeveer verboden was, dat was warmte. Vandaag in Schepper en Co in het Land, het Haags Burgerweeshuis. Om vijf over vijf bij de NCRV op Nederland 2. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een toprecefeet van Eddie Merck's cadeau... te waarde van 2195 euro. Kijk op Lexus.nl. Dit is Radio 1. E. Vier minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Amerikaanse minister van Defensie overweegt wapens te leveren aan het Syrische verzet. Maar concrete plannen heeft Hegel zeker niet. Na het gebruik van chemische wapens in Syrië... is het debat in Washington over al dan niet ingrijpen heviger dan ooit. De Obama-regering heeft nog geen helder standpunt. Dat vindt ook onze correspondent Wessel de Jong. Heel voorzichtig en vaag klinkt het antwoord van Hegel op de vraag... wat hij vindt van wapenleveranties aan de rebellen in Syrië. Je have nog geen conclusie over of je dat that. onderwerp van de rebellen, sir. We achieve alle opties om de just te about. And uh, you must always look at different options. Based on the on the Eerder had de minister al ja gezegd op de vraag of de Obama-administratie wapens wil sturen. Veel concreter wordt Hegel niet, maar het is toch een stapje richting actiever optreden. Maar is wapens leveren dan de beste manier? Bruce Rydell vindt van niet. Hij is een voormalig CIA-analyst en ex-adviseur van Obama. They need De Syrische oppositie moet het eerst onderling eens worden over wat ze willen. Simply providing is Gewoon wapens leveren is niet de oplossing voor deze burgeroorlog. We, we don't need to arm the people who are advocating attacks like the one in Boston on American citizens at home. We gaan wapens leveren aan de mensen die voorstanders zijn van bomaanslagen zoals in Boston, zegt Rydell over Al Qaeda. Dat steeds sterker wordt in Syrië. Maar wat moet er dan wel gebeuren? And Barack Obama needs now to leverage Moscow and say this is now no longer just a regional issue. It's an issue about how we proceed globally in dealing with weapons of mass destruction. De president moet de chemische wapens als breekijzer gebruiken om de Russische positie te veranderen. Obama moet president Poetin duidelijk maken dat het niet meer om Assad gaat... maar om massavernietigingswapens. Rydell zelf is voorstander van een politieke oplossing... die Assad verder zou moeten isoleren. Ik hoop dat de president een beetje opschiet. Hoe langer hij wacht, des te kleiner de kans dat Poetin meedoet. Maar Rydell twijfelt of Obama zal doorpakken. Als ik nu echt helemaal zeker weet dat Assad chemische wapens heeft gebruikt, dan gaat er wat gebeuren, zegt Obama deze week. Van deze persconferentie is blijven hangen dat de rode lijn die Assad is overgegaan niet heel erg groot is. I think I think that's the impression that Barack Obama is giving to the world that he's dithering on this issue, that is seeking to buy more time, hoping against hope that somehow the issue of chemical weapons will go away. Obama zwabbert. Hij probeert tijd te winnen in de hoop dat het hele probleem van de chemische wapens zich zelf oplost. Ik denk dat er serieus question over whether his team in the White House uh, is really giving him as good as advice as he needs. Raydell heeft het gevoel dat zijn staf hem niet goed adviseert. Maar de president nu goed adviseren is moeilijk. Want zijn belangrijkste doel staat namelijk al vast. De president doesn't want to get de United States involved in the Syrian Civil War. Obama wil dus niet betrokken raken bij een Syrische burgeroorlog... zo zegt een van de belangrijkste terrorisme-experts... van de Verenigde Staten tegen correspondent Wessel de Jong. Voeden wij onze kinderen nou zo slecht op? Nou, dat misschien niet, maar ouders in Frankrijk doen het in heel veel opzichten wel beter, zegt Pamela Druckerman, Amerikaanse journaliste die in Parijs woont. Ze schreef er twee boeken over en dat werden bestsellers in Amerika en Groot-Brittannië. En nu verschijnt de Nederlands-Vlaamse vertaling van haar laatste boek, de 100 beste opvoedadviezen uit Parijs. Mijn correspondent Frank Renaud zocht de schrijfster op. Loop in Frankrijk op straat en je ziet kleine kinderen bijna altijd netjes naast hun ouders lopen. In restaurants zitten de kinderen aan tafel. Ze eten net als de volwassenen en ze blijven de hele maaltijd aan tafel zitten. I think what French parents look for is balance. Franse vaders en moeders zoeken naar evenwicht, naar een goede balans in het gezinsleven, zegt Pamela Druckerman. En daar hoort bij dat ouders de baas zijn. De Franse and ouders beslissen, um, niet het kind. Fransen zeggen ook nee tegen hun kind als het moet. En houden dan ook vol dat het nee blijft. <lacht> Pamela Druckerman is een Amerikaanse journaliste die in Parijs woont. Ze kreeg er drie kinderen en zag met verwondering hoe de Fransen om haar heen hun kinderen opvoeden. Ze schreven er twee boeken over en allebei werden het bestsellers. En dat is niet zo gek, want de Franse manier van opvoeden... staat bijna haaks op de manier van opvoeden in heel veel andere westerse landen. De laatste twintig jaar is intensief opvoeden opgekomen. Ouders besteden al hun tijd aan de kinderen. De kinderen staan altijd centraal en de kinderen zijn de baas geworden in het gezin. De sociologen hebben het dat De de autoriteit Volgens onderzoekers zijn ouders hun gezag over de kinderen kwijt. Vaders en moeders zijn een soort dienaren van hun kinderen geworden. Ze rijden ze naar sport en activiteiten En in huis is de woonkamer de speelkamer geworden. In Nederland is het niet anders. Het kind staat altijd centraal. Nederlandse moeders werken vooral part-time om toch maar zoveel mogelijk met het kind te kunnen doen. That's too from him. Wat de gevolgen voor de kinderen zelf zullen zijn, dat weten we nog niet. Daarvoor is het nog te vroeg, zegt Druckerman. But we do know... Maar de ouders die zo intensief opvoeden, die een soort kinderkoninkjes creëren, die zijn minder gelukkig over hun eigen huwelijk. En tegenwoordig zijn kinderloze volwassenen gelukkiger dan volwassenen met kinderen. En ouders worden volgens onderzoek ook steeds ongelukkiger als ze weer een nieuwe baby krijgen. Franse vaders en moeders doen het anders, zegt de Amerikaanse journaliste. Franse baby's slapen bijvoorbeeld veel sneller s'nachts door. Franse kinderen eten vaak ook gewoon wat de ouders eten. Bij Franse gezinnen thuis is het veel rustiger en aangenamer. Franse kinderen hebben niet van die woede uitbarstingen in supermarkten... zoals je in andere landen wel ziet. Everything is centered around the children, all of the time. And parents kind of lose themselves completely in becoming parents. Het algemene idee bij Franse ouders is dat niet alles in een gezin om het kind hoort te draaien. Als mensen te veel tijd en energie in de kinderen stoppen... dan gaat dat ten koste van hun huwelijk en hun eigen persoonlijke behoeften. Ik ken Amerikaanse ouders die zes jaar lang niet samen weg zijn geweest. Niet één nacht zonder hun kind. En ik ken Franse ouders die weekenden of hele weken samen weggaan en zich daar helemaal niet schuldig over voelen. Kinderen moeten zich aanpassen aan de ouders, zegt Pamela Druckerman. Children tend not to like broccoli the first time they taste it. They much prefer pizza. Natuurlijk houden kinderen meer van pizza dan van broccoli. Dus als kinderen de baas zouden zijn, ja, dan sta je alleen maar jarenlang pizza te serveren. Franse ouders zeggen dat kinderen alles moeten proeven aan tafel. En als je leert proeven, leer je waarderen. Ook broccoli. It's a heel simple principle. Een andere belangrijke les van de Fransen, laat je kinderen je niet onderbreken. Als je zit te praten, zeg je dat ze moeten wachten tot je klaar bent met praten. Daarmee leer je kinderen geduld. En je leert ze dat ze niet alleen zijn, dat ze geen koningskinderen zijn, maar rekening moeten houden met de wensen van andere mensen. Al dus, Pamela Druckerman. Boek van haar, de 100 beste opvoedadviezen uit Parijs... ligt op 9 mei in de boekwinkel. En zo dadelijk dan praat ik met een Nederlands diplomaat... die fietst naar Praag om geld op te halen voor het opruimen van landmijnen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. In Londen werd hij gezien als een echte medaillekandidaat. Maar schermer Bas Verweilen keerde met lege handen terug naar Nederland. Een roemloze aftocht werd het in de achtste finales van het Olympisch Toernooi. Na die teleurstelling nam Verweilen even wat afstand van zijn sport... maar nu is hij weer terug. Lange weg naar Rio leidt hem de komende weken... eerst langs wereldbekerwedstrijden in Parijs, Bern en Buenos Aires. Verslaggever Edwin Cornelissen bezocht de training in Den Bosch... waar de gedachten als vanzelf teruggingen... naar die onfortuinlijke dag in Londen. 9-4 inmiddels. En Verwijlen met de rug tegen de muur. En kijk eens naar de rust bij Fiedler. De stelling wordt dieper. De stelling wordt wedstrijd echt. En we gaan beginnen met voorwaartse acties. Matchpoints tussen aanhangstekens voor Jurg Fiedler. Verwijlen vechtend voor zijn laatste kans. Maar weet dan al hoe laat het is. Je het accent op verdedigende acties waarin je wel eindigt met een tegenaanval. Gaat zijn Olympische droom niet verwezenlijken in Londen? Want daar is het laatste punt. Van uh, actief zijn op het allerhoogste sportpodium. De Olympische Spelen is het naar ja, de relatieve eenzaamheid van uh, de trainingshal in Den Bosch. Dat is een omschakeling, Bas van Maar ik denk ook een omschakeling uh, om om te gaan met ja, de mislukking. Hè? Want uh, ja, het ging niet goed in Londen. Nou, om op je eerste vraag terug te komen. Ja. Uh, dat is eigenlijk geen omschakeling. Dat, uh, ja, dat ben ik al, al jaren gewend. Kijk, ik scherm nu uh, bijna 25 jaar. Dit is je thuis. Dit is mijn thuis, hier, uh, hier moet het gebeuren. En uh, ja, je tweede vraag, uh, ja, zeker was het, uh, was het voor mezelf een, uh, een teleurstelling. Ik, uh, ja, ik, was, ik was er gewoon echt ziek van. Ik baal als een stekker. En dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Want dat is toch iets waar je je hele leven, je hele leven lang voor traint. En als jij dan helemaal staat dan, uh, en het lukt niet, ja, dat, dat is gewoon balen. Fiedele wins met 15 tegen 8. En verwijlen ligt zijn monden. Voor ze voet, achter zijn tak, even rusten. tak, tak. tak, tak. We zien er, er in de verte Oezoon staan, hè, Bas. Londen ligt natuurlijk achter ons. Hè. Dat is waar hij had willen vlammen en waar het er dan ja, eigenlijk net niet uit kwam. Wat is de les geweest van Londen? Een van de lessen is dat die nieuwe situatie, hè, nummer 2 in 2011 van de wereldkampioenschappen... dan ben je natuurlijk ineens titelkandidaat. En dat is toch iets waar je moet, mee moet leren omgaan. Tenminste in Bas' geval... Okay. En dat was, ja, daar was hij niet echt op voorbereid. Ja, dat heeft hem wel parten gespeeld uiteindelijk? Ja, natuurlijk. Iedereen eh, om hem heen denkt van, oh ja, die gaat de medaille halen. Dat, eh, en, en de verwachtingen waren hoog gespannen. En bij hem zelf ook. En, en dat gaf toch wel... Uh, ja, tenminste, ik zag het in zijn, uh, in zijn bewegen en in zijn, zijn prestatie dat het toch wat, wat veel druk gaf. En, uh... Dus hij moet eigenlijk een beetje terug naar het onbevangene? Ja, dat gaat niet meer. Nee, ja, draai dat eens dus terug. Nee, dat, dat, dat lukt niet meer. Hij moet nou omgaan met zijn, met zijn, uh, zijn nieuwe rol als, als uh, topper. En, en uh, dat niveau moet hij zien te verdedigen. En, uh, hij kan niet meer terug naar de onbevangen jeugdige schermen die hij ooit was. Hij is nou een uh, gearriveerde topper. Die zich moet handhaven aan de top. Um, je werkt de stoel op dit moment na drie World Cup wedstrijden. Er komt nog een EK aan, een WK. Maar ja, het vizier gaat natuurlijk uiteindelijk naar Rio want zo lang wil je in ieder geval doorgaan ja zeker nee ik, uh, ik heb nog geen moment gedacht aan stoppen of wat dan ook ik ben nou 29 en uh, voor, een, voor een schermer is dat, uh, is dat eigenlijk nog jong dat is een prima leeftijd nou, in Rio ben ik dan rond de 33 zou het de ultieme revanche zijn als jij in Rio uh, die plak pakt die je in Londen niet kon pakken nou revanche niet nee zo, zo, ben ik, zo sta ik daar niet in en kijk olympische spelen ja dat is natuurlijk fantastisch als je daar je beste schermen kan laten zien. En als ik daar mijn beste schermen kan laten zien... dan, dan is een medaille absoluut niet uitgesloten. Maar goed, een EK en een WK is, is ook heel mooi. En, en daar richt ik me ook op. Want ja, ik heb wel een heleboel medailles gehaald. Zilver, brons op EK's, WK's. Noem 1 van de wereld gestaan. Maar ja, ik, ik, mis, ik mis nog wel een beetje die gouden plak. En uh, ja, de, niet alleen op de Spelen, maar, maar ook op EK's en WK's. En, en ja, daar, uh, daar richt ik me ook op. Maar neem uh, ja, neemt niet weg dat het natuurlijk heel mooi zou zijn... als, het in, uh, in Rio, uh, als ik daar een medaille zou kunnen pakken. Ter klaar. Trek. Baffa. Bas, en op weg naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Naar de ANWB voor de verkeersinformatie Erwin de hart. Nou, het is weer rustig, hè? Ja, daarom zit ik hier om even te zeggen dat, er, <laughs> dat, het, rustig is. dat het rustig is. Het is ja, mooi weer. Geen files. Ja, verwacht je dat er nog wel iets komt, denk je? Er zal, ja, ongetwijfeld zal er nog wel een file hier en daar zijn. Dat zal dan rond Amsterdam en Rotterdam zijn waarschijnlijk. Om half negen. Maar tegen het einde van de ochtend uh, kan het wat drukker worden. Dat is eigenlijk de overgang naar de vroege avondspits die er op vrijdag altijd is. Nou, mocht er wat komen, dan horen we dat. Dan meld ik me. Erwin de Hart bij de ANWB, dankjewel. Doei. In Crystal hoort u Circles. Naar den helder naar Mark Robin Visser. Die ons een bijzondere gast beloofd had. Met een bijzondere hobby althans. Mark Robin. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik kijk nu naar uh, een glimmend wit bord. Ik zie de achterkant van het bord. Het staat in een vitrine. Een verlichte vitrine. En op dat bord staat SS Reich. 1937. Als ik dan een beetje uitzoom, zie ik nog meer eh, servies. Ik zie een kapotte melkbeker met een blauwe rand... en die hoort dan weer niet bij die schaal met de, met de rode rand. Hè, meneer Boomstra, dat zijn... Nee, dat uh, klopt. Dat is het onderscheid in, uh, in officieren, onderofficieren... en manschappen en dergelijke. Die hadden allemaal hun eigen servies? Ja, nou, eigen servies, ja, inderdaad, eigen kleuren. En uh, ja, de een was niet geschikt voor de ander. Nee, nee de een mocht niet uit de andere. Uh, zilveren lepels, ook allemaal met, uh, uh, wat is, zijn dat, weermachtstekentjes? Uh, dat is de Rijksadelaar, inderdaad. Ja. En uh, het bekende kruisje wat ja. erop staat, ja. en ja... Allemaal in een vitrine, sigaretten, voedselbonnen, allemaal van dat soort dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het blijft bij Ramon Boomstra, niet bij een verlichte vitrine. Want als ik mij omdraai, de hele woonkamer is eigenlijk één groot museum, meneer Boomstra. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Dit zijn uh, artikelen die kan je niet in de vitrine plaatsen. Dus ja, daar maak ik een opstelling van. En die wil je compleet hebben, dus daar moet een pop bij. Er zijn hier drie poppen in de woonkamer. Eén draagt uh, een Nederlandse militair uniform. Nee, de, de, het... dat is uh, de landmacht uh, oh, ja? van, de, van de Duitsers. Oh, van de Duitsers, ja. Uh, de ander draagt uh, de kleding die, uh, ja, zoals gebruikelijk in Rusland. Een uh, beetje camo, een beetje winteruitvoering. Uh, en uh, de derde die, uh, draagt wel originele kleding. Alleen daar zitten helemaal geen onderscheidingstekens op. Dus nee. dat is in feite een krijgsgevangene. U heeft een krijgsgevangene in de kamer? Ja, een Mag... beetje wel, ja. Goed, verder ook uh, een strenge houten tafel, streng meubilair, uh, uh, oliedrums uit de oorlog. Ja, ja. klopt. Ja. Wat zien we nog meer? Uh, ja, u zit bij, ik, wat me opvalt u heeft wel een computer, maar geen televisie? Nee, ik heb geen televisie. Er komt alleen maar lawaai uh, je huiskamer binnen. En de computer, ja, die heb ik gewoon nodig om, uh, om ja. toch uh, mee te ja. verzamelaars uh, forums en dergelijke, want ja. Ja, daar ben ik wel, uh, wel op actief. Ja. U hebt uw huis eigenlijk ingericht als een bunker. Het interieur van een bunker. Dat inspireert u? Ja, dat, uh, ja, dat klopt wel een beetje. De kleuren en uh, de kleurstellingen... die zijn uh, ja, aangetroffen in bunkers. En ik kopieer dat en ik maak dat na. En ja, ik vind dat iets om te bewaren. Ja. Hoe zou dat nou geklonken hebben in een bunker? U zei net, ik heb geen tv... want er komt al het geluid binnen. Zou het nou heel stil zijn in een bunker? Uh, nee, want uh, zoals je ziet... Zo, dan een, een radiootje ja uh, radiootje. Dat was het enigste. Moeten we straks nog maar eens even hebben over hoe dat radiootje dan werkte in de bunker. Deze radio ja. werkt in ieder geval wel, met de Boomstra. Fijn dat we hier even mogen neuzen. Ja. En tot straks. Tot straks. Hoort u Mark Robin Visser weer bij zijn gast. 1100 kilometer fietsen van Den Haag naar Praag. Dat lijkt gekke werk, maar de 27-jarige Nederlandse diplomaat... Ivar Scheers gaat het toch echt doen. En om acht uur zo dadelijk begint hij met zijn tocht naar Tsjechië. Meneer Scheers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat een Nederlands diplomaat vanuit Nederland naar Praag fietsen? Um, nou, dat is een, een lang verhaal. Um, maar om het uh, kort te houden... Ja, uh, ik heb dit, uh, <laughs> een uh, paar maanden geleden besloten... om een, uh, een uh, algelezen vriend van mij uit Praag uh, te doen... Dus we hebben Praag uitgekozen omdat hij uh, daar woont. Ja. En uh, nou ja, de, deze tocht leek ons ook te doen in, uh, in zeven dagen, deze afstand. Ja, maar het gaat u om uh, datgene wat er in Angola aan de hand is, hè? Over de, ja. Het gaat u om de mijnen. Dat klopt inderdaad. Uh, we doen het voor uh, een uh, Britse NGO, uh, MAC, de Mines Advisory Group. Uh, dat is een NGO die in uh, meerdere landen, waaronder uh, Angola actief is op het gebied van uh, ontmijning. Voornamelijk landen die uh, getroffen zijn door een, een burgeroorlog, een oorlog waarin veel mijnen zijn gelegd. Uh, en uh, ja, wij proberen geld in te zamelen voor, uh, voor Maak, zodat uh, Angola hun uh, ontmijningsactiviteiten kunnen voortzetten. Ja, en er ligt daar nog veel, uh, u gaf het zelf al net al aan, Wat, vanuit de burgeroorlog is daar nog veel achtergebleven? Uh, het is een van de de landen de, de post landen die uh, het meest geraakt wordt door, uh, ja, door de nalatenschap van... Uh, ...van de oorlog en waar inderdaad nog heel veel uh, mijnen liggen. Ja, en, en vergt dat veel slachtoffers? Uh, op jaarlijkse basis uh, vergt dat nog steeds uh, honderden slachtoffers. En dat zijn er natuurlijk uh, ja, honderden te veel. En uh, het, het mooie van uh, het werk van Maik is ook dat uh, het land dat wordt vrijgemaakt... ...dat wordt schoongemaakt van mijnen... ...vervolgens ook gebruikt kan worden om uh, ja, economische activiteit op te richten. Dus uh, boeren krijgen weer toegang tot land wat zij kunnen gebruiken voor uh, de verbouwen van... Uh, van ja, de dingen die zij uh, daar willen laten groeien. Ja, u kunt, u kunt wel gaan fietsen, maar daardoor verdwijnt er natuurlijk niet één mijne. Hoe, hoe pakt u dat aan? Sorry, nog één keer? U kunt wel gaan fietsen, maar daardoor verdwijnen die mijnen niet natuurlijk. Wat, wat is uw doel? <lacht> nou ja, het doel is om geld in te zamelen. Uh, daarvoor hebben we een website opgezet, uh, waar mensen een bijdrage kunnen leveren. En uiteindelijk wordt uh, die bijdrage in zijn geheel aan Mac in Angola overgemaakt. Uh -huh. uh, en daarmee kunnen zij aan de slag stukken land uh, te ontmijnen. Goed. En de website, noem hem dan ook maar even. Ja, dat is uh, die staat. Uh, als u als iemand via Google uh, biking for the mining, een for met een vier uh, intypt, dan komt u uh, de website uit. Uh, en ja, en iedereen die uh, zich geroepen voelt om een bijdrage te leveren is natuurlijk van harte welkom. En daar zijn we erg dankbaar voor, ook mede namens uh, Mac. Goed, biking for demining, mining. Dat is al lastig hoor. Oké, okay. fundraising. Daar komt hij dan. Ja, ik zie hem. biking 4 ja. de, de en dan mining dus. En wanneer komt u aan? Uh, wij uh, hopen komende donderdag uh, aan het eind van de dag uh, aan te komen in uh, Praag. Dus uh, over uh, precies zeven uh, dagen. Een week dus. Ja, moet u 100, 160 kilometer per dag uh, halen. Ja, nou, ja. dat is toch een prestatie van formaat, Ivar Scheers, Succes! Ja, dankjewel. Bij het inzamelen en Doe. hartelijk dank. Goedemorgen. Ja, dag. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht met Raymond Serré. De volkskrant onderzocht de bezuiniging op de AWBZ... en volgens de krant werkt die bezuiniging afrechts. Chronische patiënten met een lichte indicatie... krijgen nu steeds vaker een zware indicatie. Artsen zouden de toestand van die patiënten ernstiger inschatten... zodat die patiënten in aanmerking blijven komen... voor betaalde, langdurige zorg. Ook op de voorpagina van Trouwen medisch verhaal... krant schrijft dat minister Schippers van Volksgezondheid... gaat onderzoeken of het niet makkelijker moet worden... voor gevluchte artsen om hier hun beroep uit te oefenen. Misschien maakt Nederland het artsen van buiten wel te moeilijk... om hier een verblijfsvergunning te krijgen, denkt de minister. Een vurig pleidooi voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter in de Telegraaf. Russische bommenwerpers, bewapend met nucleaire kruisraketten, vliegen steeds vaker tot aan de grens van het NAVO-territorium. Sinds 2010 proberen zulke vliegtuigen ook 12 keer het Nederlands luchtruim binnen te dringen. Sinds de NAVO plannen aankondigde voor een anti is de Russische agressie volgens de Telegraaf spectaculair gegroeid. En dus zeggen twee vliegers in de krant. er zit er maar één ding op: zo snel mogelijk Joint Strike Fighters kopen. Hou. Want dat is volgens de piloten de enige straaljager die de Russische toestellen kan wegjagen. Bellen naar 0900 nummers wordt veel goedkoper. Met dat verhaal opent het Algemeen Dagblad volgens de krantmaakminister minister Kamp van Economische Zaken. Later deze morgen bekend dat bedrijven voor helpdesk telefoontjes straks nog maximaal 1 euro extra mogen vragen naast de normale tarieven. Een onderzoek onder oorlogsveteranen werd uit dat er veel belangstelling is om samen begraven te worden. <coughs> en Dus komt er een speciale begraafplaats voor oorlogsveteranen. Laat het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid, Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg aan de vooravond van de dodenherdenking weten in De Telegraaf. De begraafplaats komt in Loenen, waar nu al het ereveld Loenen ligt. En daar liggen bijna 4000 Nederlandse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en gesneuvelden van VN-missies begraven.